1 Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen van boven de 18 die dat wil... kan voor 1 september volledig ingeënt zijn tegen corona. Dat zei demissionair minister De Jonge in het tv-programma WNL op zondag. Die datum is belangrijk voor De Jonge, weet mijn collega Lars Geerts. Want, zei hij, hij wil er voor het volgende collegejaar vanuit kunnen gaan... dat alle studenten ook weer college kunnen volgen. En dat kan dus als ze allemaal gevaccineerd zullen zijn. De komende weken wordt er dan ook een besluit genomen... of iedereen tussen de 12 en de 18... ...gevaccineerd uh, gaat worden. Het zou kunnen betekenen dat we daarna ook veel coronaregels kunnen loslaten... ...zoals de mondkapjesplicht en het afstand houden. En veel middelbare scholen krijgen het niet voor elkaar om snel weer helemaal open te gaan. Dat mag morgen al, maar nu.nl heeft een rondje gebeld... ...en scholen geven aan dat ze de roosters bijvoorbeeld nog niet op orde hebben... ...en dat ze ook nog niet genoeg zelftests in huis hebben. Een man van 26 is gisteravond in Brabant zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat de politie hem met 150 kilometer per uur over een weg zag racen waar je maar 80 mag. Hij had gedronken en op de achterbank zaten drie jonge kinderen. Onverantwoord zegt de politie. En duizenden mensen in Nieuw-Zeeland moeten mogelijk een tijdje hun huis uit. Het heeft daar zo hard geregend dat de rivieren al het water niet meer aankunnen en overstromen deze vrouw heeft het al vaker meegemaakt sterker nog het is niet haar eerste evacuatie Goeiedag is is om thuis te blijven zegt hij maar dat geldt dus niet voor iedereen mogelijk moeten zo'n 4000 mensen hun huis uit voor de komende tijd wordt nog meer regen verwacht en het weer hier dan nog. Af en toe wat stapelwolken, maar het blijft bij ons wel droog. En vooral zonnig bij 15 tot 23 graden. De komende dagen meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Frieze van de ANWB. Hij dus dat viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost kom je 9 kilometer terecht met een kwartier vertraging. En het komt doordat de A22 dit weekend in beide richtingen dicht is. Tot zover de verkeersinformatie.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 You gotta go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 help us in the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 I wanna see you walk that walk. Yeah, I wanna see you walk that walk. Turn this light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 It's 5 hours Paris se lève It's 5 hours